12 uur. Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De lucht in Utrecht is waarschijnlijk schoner geworden door de milieuzone. Sinds januari 2015 mogen dieselauto's van voor 2001 de binnenstad niet meer in. Sindsdien is de luchtkwaliteit in Utrecht volgens TNO meer verbeterd dan in andere steden. TNO noemt het aannemelijk dat een deel van het verschil kan worden verklaard door de milieuzone. In het noorden van Mali zijn vijf VN-militairen omgekomen. De slachtoffers zijn militairen uit Tjaad. Hun voertuig reed op een bermbom en daarna openen aanvallers het vuur. De aanslag was ten noorden van de stad Kidal. In die regio zijn dit jaar bij aanvallen door islamitische terroristen... twaalf blauwhelmen gedood. In Mali zijn ook Nederlandse militairen actief. Ze werken vanuit het zuidelijke gelegen Gao... waar veel minder vaak aanslagen zijn. Op de Middellandse Zee zijn Egyptische en Griekse marineschepen en helikopters bezig met een zoekactie naar het vermiste vliegtuig van Egypt Air. Daarmee verdween vannacht plotseling alle contact toen het toestel op weg was van Parijs naar Cairo. Er wordt vanuit gegaan dat het vliegtuig in zee is gestort. Aan boord waren 66 mensen onder wie 10 bemanningsleden. Onder de passagiers waren onder andere 30 Egyptenaren en 15 Fransen. Sportkleding en modeketen topshelf gaat nog meer oude V&D-panden huren. Er was al een megastore geopend in de voormalige V&D van Arnhem. Daar komen nu de panden in Groningen en Nijmegen bij. Volgens een woordvoerder heeft het bedrijf daarnaast nog vier voormalige V&D-warenhuizen op het oog. De politie in Drenthe heeft de afgelopen dagen tientallen tips gekregen over de vernielingen in het oude en verlaten dierenpark Emmen. Gisteren doken ook op internet een filmpje op waarop te zien is hoe jongeren voor tonnen aan schade aanrichten. De politie verwacht snel verdachten te kunnen aanhouden. Het weer op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Lokaal is wel een bui mogelijk. Eerst in het westen en later op de dag vooral in het oosten en noordoosten. Vandaag en morgen wordt het 17 tot 20 graden. Morgen af en toe regen. Zaterdag kan het 23 graden worden. Dit was een ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen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 van ZFM Zandvoort. Iedere werkdag van 12 tot 2. Ja, het is alweer donderdag. Tijd vrij. Tijd vliegt alweer, de week is alweer wat om. Het is alweer mijn laatste dag deze week. Tjewi. <lacht> maar we zijn vanmorgen wel even iets sensationeels weten gekomen. Ja. Oh, oh, oh, vertel. Ja, vertel. Nou, goedemorgen trouwens, luister. Ja, oh, ja, ja, ja, goedemorgen. Goedemiddag trouwens. En, en uh, Goedemiddag, luisteraars. Ja, oh, het is ja. vandaag 12. Ja, daar heb jij gelijk in. Had ik moeten weten, hè? Ja. ja. Kijk dan ook eens op je klokkie. Wie is de grote, Jan? Constant andersom. Oh. Aan de binnenkant van mijn pols Oh ja. Eet smakelijk allemaal. Ander, ander en uh, bandje, maakt u huh? zich klaar voor het grote nieuws wat nu gaat komen. Oh. Ja, Ruud, vertel. Vertel, je wou wat vertellen. Oh? Ik ja, ja, ja, ja, ben het ja, al ja. alweer vergeten. Nee, nee, jij vergeet nooit wat. Ja, ik ben het alweer vergeten. Nee, ja. vertel. Maar helemaal van mijn apropos af nu. Ach, wat erg. Ja, vreselijk. En je was net zo blij dat je erop zat. Ja, ik weet ja. niet zo blij dat ik erop zat. Ik ja, zie er weer op... vanaf. Nee. Ach, ach, ach. ach. Nee, maar in ons ja. vorige leven hebben wij samen in één stad gewoond. Ja, hoe, hoe vind je dat nou? Ja, ja ik snap het niet. En in dezelfde periode, hè? Oh. Zag je dat? Ja, ook dat nog. Ja? Ja? Ja, ja dus. Maar ja. Uh, wat was jij ook alweer? Ik was arts. Jij was arts. Ik was uh, lerares. Ja. Ik ben, ja. Uh, ik oh, dan ben... heb ik jou waarschijnlijk lesgegeven op de medische universiteit. Ja, dat ja, zou kunnen. Ja ja ja ja. ja, ja, ja. ja. zou kunnen. En nou leer jij mij weer van alles. Ja. Ja, nou ja ik, bij CIF, ben, ik ben, ik ben, ik ben uh, gewoon uh, ter dood gebracht toen. Ja, en ik ben met een koets omgekomen. Nou, dat is toch ook wel, ja. hè? Het zal wel weer een strontkar geweest zijn. Ja, ja. zoiets. Postgoed. Post <lacht> nou, oké, okay, laten we deze onzin gewoon even vergeten. Laten we gewoon even <lacht> ons bezighouden met uh, de CFM News. Wat hebben we vandaag? Nou, we hebben het regio-nieuws natuurlijk. Straks om half één, half twee. We hebben de vrijwilligers van de week. Jawel. Bio. En uh, we hebben natuurlijk weer muziek vooral. Maar moeten we even terugkomen op dat van net, dat we samen in Hanoi hebben gewoond op een of andere manier? Moeten we niet even uitleggen hoe dat zit aan de luisteraar? Ik begrijp het niet. was niet zo'n lullig Facebook-testje, die nooit GELACH! van die testjes van wat was jij in een vorig leven? Ja, dat was het dus, waar we het net over hadden. Dus het is alleen om te lachen. Je moet er vooral geen serieuze dingen aan, aan hey. toekennen, want dat is onzin. En maar wat heb ik gelachen? Oh, oh, oh, oh, oh, wat heb ik gelachen? Oh, ja. oh, oh, oh, oh. Ja. Ik kon gewoon we weer opnieuw gaan douchen, zo ja. heb ik gelachen. Ja, ja ik ook. Ik had er krampen van. Ach, Nou, we gaan muziek draaien, want... Uh... Lekker. Ja. Wat heb je meegenomen, Ruud? Van alles. Om te beginnen, Charlie Path. Charlie Puth. One Call Away. Superman got nothing on me. I'm only one call. Dat, nummer, dat heet One Call Away. Dat is Nancy Sinatra. Woehoe. Deze laarsjes zijn gemaakt om te lopen, oftewel These boots are made for walking. I'm gonna walk all over you Nancy Sinatra was dat, de dochter van, hè? en het liedje heette uh, These Boots Are Made for Walking. Dat was toen de tijd een knijter van niet. In de 60s. 3 in 1-1. En hier is dag van Joe Cocker. Ik on a wire. <applacht> Keep We make Stainton, the choir, the whole band, we'll get around to it in, in time. Yeah. Three in one. Why don't you, why don't you cry me real? Thank you and dear. I'm going to introduce you to a uh, young Delta lady, uh, Rita Coolidge. Three in one. één, één, één, één, één, één, één, 3-in-1, mag ik wel zeggen, uh, drie nummers, alle drie afkomstig van het legendarische album Mad Dogs and Englishmen' een tour in 1970 die uh, Joe Cocker maakte, dat hij uh, in Amerika vooral ontdekt was natuurlijk door zijn optreden op Woodstock, en hij uh, werd daar uh, onder de arm genomen, zeg maar, onder protectie genomen van Leon Russell en uh, die organiseerde een grote tour. Met uh, honden, katten, familie, kinderen. Alles mocht mee. En uh, daar gingen ze mee. Uh, de United States door. En uh, uh, daar werd ook een film van gemaakt. En er is natuurlijk ook een prachtige dubbelalbum van gemaakt. Mad Dogs en Englishmen. Joe Cocker komt uit kwam uit Sheffield. Vorig jaar is hij ons helaas veel te vroeg ontvallen. De man met het rauwe stemgeluid... die zijn eerste hit scoorde met... Uh, With a little help from my friends. Van uh, de Beatles natuurlijk. Uh, maar dan in een prachtig uh, nieuw arrangement. Een van de weinige, ik zei dat gisteren ook al. Een van de weinige nummers die ik van een ander beter vind van de Beatles zelf. Uh, en dit was dus het logische gevolg daarop. Een prachtige live show met een groot orkest. Met uh, tientallen zangeressen. En weet ik het allemaal niet wat, er, uh, wat erbij zit. Joe Cocker dus. En Maddox en Englishman. En we gaan nog één plaatje draaien totdat wij uh, ons naar het nieuws beginnen. One republic wherever i go is a shadow of you whenever i go i know i could try looking for something new but wherever i go i'll be looking for you some people love looking for some Feel the same Dat snap ik dan niet. He. Ja, je, was te laat. je sprong er te laat tussen. Ja, ik sprong gewoon te laat tussen. Ja, ja, ja. Ik, ja. Denk, ik zag je al een aanloop nemen. Ik denk, ja, ja. Ja, Jansen, je bent te laat begonnen. Ja, ja, ja. zo is dat. <laughs> ik kan ook niet anders hebben. Het nieuws bij ZFM Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars en uh, kijkers uh, van het internet... en uh, luisteraars via de televisie ook natuurlijk. Hier volgt het regionale nieuws van 19 mei 2016. En dat begon vandaag als volgt. De afrit van de A9 richting Amsterdam... was vanochtend bij het Rotterdamplein afgesloten... vanwege een verkeersongeval. Een personenauto botste achter op een busje... en het ongeval gebeurde rond tien voor half negen... Naast politie en ambulance was ook de brandweer opgeroepen... omdat er iemand bekneld zou zitten, maar dat bleek gelukkig niet het geval te zijn. De inzittenden van beide voertuigen zijn nagekeken door ambulancepersoneel... maar na behandeling hoefde er uiteindelijk niemand mee naar het ziekenhuis. De afrit van de A9 bleef afgesloten, waardoor er heel veel overlast in de spits was... voor het verkeer dat af wilde slaan in de richting van de A200. Afgelopen zondag is alweer een paar dagen terug, maar toch meld ik het even. 15 mei 2016, in de vroege avond, heeft er een verkeersconflict plaatsgevonden op het Kronboomsveld te Zandvoort. En dat conflict liep uit op een mishandeling. Diverse omstanders en buurtbewoners zijn getuigen geweest van dit voorval. Er is echter nog geen contact opgenomen en er is geen contact geweest nog met de politie. Maar zij willen graag het verhaal horen van de getuigen... Nou, bent u dus of kent u iemand die getuige is geweest... neemt u dan alstublieft contact op met nummer 09008844... en een vraag naar de recherche in Zandvoort. Het referentienummer is 201 -6108 -728, Maar ja, goed. Knieshoor die daarop let, als u ja. gewoon meldt dat u getuige bent... dan wordt u doorverbonden. Wat wou je zeggen, Ruud? Nee, nee, nee. Oh. Uh, Ik wil uh, zeggen, lekker belangrijk zo'n nummer. Dat uh, uh, <laughs> ja. Is ook zo, is ook helemaal niet zo belangrijk. Alleen voor de politie zelf. Ja. ja. Een 25-jarige scooterrijder is vanochtend zeer ernstig gewond geraakt... bij een verkeersongeval in Haarlem-Noord. Rond kwart over zes ging het mis toen de man over de weg reed... en ter hoogte van de Waardebrug hard onderuit ging. Naast twee ambulances werd ook het traumateam uit Amsterdam ingevlogen... Een toevallig passerende man bood eerst de hulp in afwachting op de hulpdiensten. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel gestabiliseerd... waarna hij met spoed naar het vu in Amsterdam is overgebracht. De ingevlogen traumaarts is met de ambulance mee naar het ziekenhuis gereden. De verkeersongevallenanalyse... Verkeersongevallen mooi woord voor Galgje... van de politie is een onderzoek gestart naar de exacte toedrag van het ongeval... Vermoedelijk is de man tegen een paal gebotst waarna hij onderuit ging. De PvdA en Sociaal Zandvoort vragen college opheldering... over een inkijkprobleem bij het Spalier. De fracties zijn benaderd door een aantal bewoners uit de Max-Eeuwenstraat... die zich geconfronteerd zien met een inkijkprobleem vanuit het Spalier. Wethouder Bluis uh, zal een antwoord geven... De bewoners hebben aangegeven dat vanuit het spalier inkijk in hun woning met name in de slaapvertrekken mogelijk is. Het college is gevraagd hiervoor een oplossing te bedenken. Het PvdA en Sociaal Zandvoort vragen aandacht voor de wijze waarop een en ander is gelopen. Uh, de Zandvoortse Piet Pankrats is voor een balletopleiding aangenomen bij het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Een jaar geleden stapte Piet binnen bij uh, juf Conny Lodewijk... van On Air Dance in Theater de Krocht. Hij wilde leren dansen en kreeg daar door middel van de sportpas... vier gratis lessen voor. De balletjuf Conny Lodewijk zag al snel hoe bijzonder hij was. Conny en Piet zijn keihard gaan trainen. De balletlerares stoomde hem klaar voor de audities... van het Koninklijk Conservatorium. En zie daar het resultaatmagazijn, hij is uh, aangenomen. Connie Lodewijk staat bekend om haar inzicht en gevoel voor talenten. Al meerdere dansers zijn mede door haar inzet en hulp op het conservatorium terechtgekomen. En ook acteer- en zangtalent weet zij feilloos te scouten en te motiveren. Nou, hoe het is, is het. Wij wensen Piet enorm veel succes bij zijn opleiding. Dan even een, uh, een snelle blik in de nabije toekomst. Want 7 juni is er weer een digitaal spreekuur bij steunpunt ook Zandvoort. Dat is elke eerste dinsdag van de maand in samenwerking met Seniorweb Haarlem... en het cursusbureau van Pluspunt. Van 10 tot 12 uur op die eerste dinsdagochtend van de maand. Kunt u bij dit spreekuur langskomen en geholpen worden met vragen die u tegenkomt... Bij het gebruik van pc, laptop, tablet, tablet, iPad of smartphone. Nou, uh, wij hebben ook een vraagje. Dus ik zal daar de eerste 7 juni, de eerste dinsdag in juni ook wel zitten. En tot zover het regionale nieuws. ZFM luncht. Dagelijks live bij ZFM Zandvoort tussen 12 en 2 uur. Of geen weer, zomer of hardje winter. Het Westkustweerbericht luidt als volgt. Het blijft vandaag droog en er zijn flinke perioden met zon. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten en de temperatuur stijgt naar een graad of zeven. Vanavond hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog, maar geleidelijk neemt wel de bewolking toe. In de loop van de nacht neemt de kans op uh, buiige regen toe. En bij een in kracht toenemende zuidwester daalt de temperatuur naar een graad of 11. Dan gaan we naar morgen. Dan starten we de dag met buiige regen. Maar in de middag is het droog met enkele opklaringen. De zuidwestenwind waait overwegend matig. En de temperatuur stijgt weer naar ongeveer 17 graden. En dan was dit het weer. En dan gaan we naar de volgende mooie rubriek. Because it's here. is fair in love, love's a crazy game, two people about to stay, in love is one they say, change with time right. spend to write the words again, that all in love is fair. ja allemaal. Ja, die, die mensen kunnen niet op hun beurt wachten. Nee, hè? erg, hè? Het is dat toch verschrikkelijk. Blijf nog even in die gang, tot we uitgesproken ja, dat, dat, zijn. Zo is ja. dat. Uh, Stevie Wonder was dat, en uh, ja. Fair is Love heette dat nummer. Niet Love is Fair, maar Fair nee, is Love. Nee, All in Love is Fair. Ja, ja. Ik dacht All is Fair in Love, maar dat is wel de zin waar die mee begint. Ja, ja. maar zo heet het liedje niet. Nee, nee. All nee. in Fair is Maar het. waarom dit uh, liedje? Ja, uh, <laughs> nou ja wat moet we... ik zeggen? Het is, het is een prachtig, prachtig, prachtig nummer en ja. uh, ik, ik had destijds, uh, zoveel jaar geleden, die LP. En uh, ja, dat nummer is altijd bij me blijven hangen. En uh, zeker uh, werd die van toepassing toen ik uh, in mijn leven een hele grote fout heb gemaakt door inderdaad uh, weg te gaan bij iemand. Ja. Ja, ja. Waar ik nooit bij weg had moeten gaan. Nee, dat had ja. je nooit moeten doen. Nee, nee. Maar welkom ja. naar ja, na de zonde. Ja, daar had ik nu in Amsterdam gewoond. Ja. Dat ik weer niet hier gezeten Nee, dat is ook weer. Nee. Maar Als goed, gevoelenswaardig dus, hè? Ja. Nee, oh, nou, daar moet je toch niet aan denken, Ruud. Nee. Goed. nee. Um, goed, nou. <lacht> hey, we gaan even een ja. heel aparte uitdrukking. We kennen natuurlijk allemaal het nummer uh, New Kid in Town. Ja. Uh, dat is een liedje van de Eagles. Eagles, ja. Dat staat op het album Hotel California. Mm -hmm. Maar ik heb er een andere versie van gevonden. Van een van de mensen die ook veel met de Eagles te maken gehad heeft. Namelijk J.D. Souther. Ja. En. Uh, dat klinkt zo. Nou, ben benieuwd. Watching you, the people you meet—they all seem to know you, and even your old friends treat you like you're something. Everybody loves you So don't let them down You look in her eyes The music begins to play Hopeless romantics Here we go again But after a while Told her, tears on your shoulder. Let's talk on the Uh, een heel andere versie uh, van de meneer die het nummer schreef en dat is uh, New Kid in Town van J.D. Souther en uh, ja volgens mij zat hij ook in de Eagles maar uh, dit is dan uh, zeg maar misschien wel de demo geweest voor wat de Eagles er ooit van gemaakt hebben het nummer kwam uh, uiteindelijk voor op het album uh, Hotel California en ik vond het gewoon lekker intiem en mooi Goed, nou, we gaan weer gauw door, want uh, de tijd vliegt alweer, zie ik. En uh, we hebben nog een hoop te doen vandaag, waaronder lekkere muziek draaien natuurlijk voor u. Daar gaat het beslotverrekening van Aphrodite's Child. Spring is summer, winter. Water nog heel beroemd zou worden als soloartiest. Samen ging werken onder andere met John Anderson. Prachtige muziek maakte. Het is alweer vijf voor één. En dat betekent dat we bijna naar het NOS-journaal gaan van één uur. Maar we hebben eerst nog een lekkere plaat van Dao Bob. is geworden, maar het is wel Nederlands trots hè? want hij heeft het wel weer geflikt, hij stond wel in de finale en hij heeft grote indruk gemaakt vooral in Europa en zijn nieuwe album uh, Full Bar is echt geweldig. En daar komt dit nummer van How Lucky We Are Douwe Bob. You got your big eyes